Het dak van het winkelcentrum in Siberië stortte in door de brand. De hulpdiensten hebben daardoor nog niet alle plekken in het pand kunnen bereiken. Nederlandse militairen mogen hun uniform weer in het openbaar dragen. Minister Bijleveld trekt het verbod uit 2014 in, meldt het AD. Dat werd toen ingesteld uit angst dat militairen het doelwit zouden worden van terroristen. Volgens Bijleveld moeten militairen herkenbaar zijn. Bovendien kan zichtbaarheid helpen bij het werven van nieuw defensiepersoneel. Pornoactrice en stripper Stormy Daniels heeft in een langverwacht interview met de Amerikaanse tv geen bewijs geleverd voor een seksuele ontmoeting met president Trump. Wel vertelde ze in het programma 60 Minutes dat ze in 2011 in Las Vegas door een onbekende man fysiek is bedreigd, omdat ze haar verhaal wilde openbaren. Daniels zegt dat ze in 2006 onbeschermde seks had met Trump, vlak nadat de jongste zoon van de president werd geboren.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 In het hele land komt plaatselijk dichte mist voor. En er staat een hele lange file nog steeds op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Omdat de, de linkertunnelbuis van de Benelux tunnel dicht is, omdat een vrachtwagen tegen de geluidsinstallatie is aangereden. tussen Leidsendam en Knoop het Ketelplein, 15 kilometer stilstaand verkeer. 25 minuten vertraging van Den Haag naar Amsterdam, tussen knop het Prins-Klausplein en Zetewouuder 12 kilometer file. Een half uur vertraging op de A15 Rotterdam, gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Hardingsveld Gies. 40 minuten bij Houdingsveld Giesendam vanuit Nijmegen naar Rotterdam op de A15. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda is het ook heel druk tussen Maasdijk Oost en Knopert Ketelplein. Drie kwartier vertraging, A20 richting Gouda, 20 minuten vertraging bij Knopert plein. En richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht in drie kilometer file. Op de A20 Gouda hoek van Holland bij Schiedam Noord nog een file met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij.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 We maken er gewoon een gewone feestje van op deze zaterdagmiddag. Gezellig Jorik Guls, Jos van FM, de single van Cindy Lopper uit de jaren 80. Inmiddels even na twee uur zo wordt een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag.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 Some of that food, mm -hmm. you probably know your booty pop when they be in drop. For me, my baby, where your treat is a rap. Love the energy, where you finger to top, Cutting in your pepper in your everlasting. Cutting in your lips, and you never get flop. I know why I see, but my for your are I never see, precise and exact. Good love, girl, it's going to so art. Girl, you like something best when I spread it into a bar.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 Of is het in het uh, iets langer, Albert jan Nee, dit is in het kort. In het oh, kort. Even echt drie berichtjes uit uh, het ons uh, zo geliefde Zandvoort. Allereerst, het talud bij het Zwanemeertje aan de Franse Zwaanstraat... was toe aan een groene opknapbeurt. De oude be beplanting is weg, uh, weggegraven... en daardoor in de plaats is er helm en struiken geplant. Om het geplande groen goed te laten uh, wortelen, is in overleg met de stichting Vrienden van de Zuiderduinen de toegang naar het taluut tijdelijk met boomstammen afgesloten. Een vriendelijk verzoek, laat uw honden daar dus niet in ravotten. Met, met het voorjaar in het uh, verschiet zijn de meeuwen alweer druk bezig om zich te nestelen. Ze vinden platte daken en dakkapellen ideale plekken voor hun nest eieren. Hou deze plekken goed in de gaten, zodat u de komende maanden geen meeuwenoverlast krijgt.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 Chinky the young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 Vooral de gingen van die singeltjes. Heel erg leuk hè? Geweldig. Joh, de Michael Jackson en Black or White. Lekkere Gabauers ook de zaterdagmiddag bij ZFM. Ja, ben je vanmorgen nog uh, trouwens bij de Remise geweest. om je compostzakken uh, op te halen, Albert-Jan? Uh, nee, ik sta het staat wel op mijn lijstje om even te vermelden. maar dat had vanmorgen moeten gebeuren. Oké, okay, ja, dat had vanmorgen moeten gebeuren. Ja, klopt. Want je kon uh, vanmorgen terecht bij de gemeente. om uh, maximaal vier zakken per persoon uh, op te halen van de compost.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 the hearts get broke.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 dat de luisteraars meteen gaan reageren. Hé, hey, lekker discount op de radio. Dat willen we meer horen. Meer en meer en meer. Daar hebben we er nog eentje uitgekozen... voordat we naar de voetbalwedstrijd van vandaag toe gaan. Sean Lemmers is geweest bij VEW tegen SV Zandvoort. Maar eerst krijg je deze van Shalomar. En Night to Remember...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 Dat is allemaal maar net begonnen. Ja, hebben ze daar geen uh, mooie ruimte dat je lekker verwarmd naar het voetbal kan kijken, uh, Sean? Nee, nee, nee. Kijk, in feite dan staan er van die hele mooie boksen en uh, daar sta je binnen en de reporters ook. Maar uh, jullie hebben me geen karretje meegegeven waar ik en kan zitten. <lacht> dus je moet hier buiten staan of binnen. Dus nou, staan. Ja, alles voor de radio, hè? Dat weet je.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 En iedereen is vanaf kwart over negen van harte welkom in Theater de Krocht om gezamenlijk met de politici de verkiezingsuitslag van Zandvoort te vernemen. Tot zover. En bij de avond live op ZFM te beluisteren op je eigen lokale radio. Ja, daar is hij dan over, Yo, Speciaal voor alle politici en heel veel succes natuurlijk. Hè, aankomende woensdag op naar de nummer 1 positie. Was je dan?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 Na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar BPM hein? Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia.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 doe e en a falar nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ik se eu te pego Delícia, ik assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Oi, galera, comigo Nossa. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, você te pego. Ai, ai.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 Nee. En komt te proberen, komt te proberen eruit kom te proberen komen. En, uh, geen, uh, nee, het is een saaie wedstrijd tot nu toe. Een wedstrijd waar uh, weinig in uh, gebeurt. Is het uh, elftal van uh, Sven Sovo trouwens op uh, volle kracht vandaag? Of ontbreken er belangrijke mensen? Nee, nee, ik kan wel zeggen. Uh, Justus erachter nu. Uh, ehm. nee, uh, zie, nee ze, ze zijn compleet.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 I'm